Zandvoort, Zandvoort heeft het, heeft het. al twintig jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al twintig 20 jaar live. ZFM. Nice. nu Met Met de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Oh, learn trust. Not run away. It was no time to play. We build it, build, build it up, and build it up, and build it up, and now it's solid! Solid! solid. solid. Leesplaat uh, Albert jan Ik herken hem wel, maar vraag me niet wie het is. Nee, raad je plaatje. Zullen we die, even gaan doen? Die raad ik, die raad ik dus niet. En Zwarte Simpson was dat. Salitas Rock. een rots. Al twintig jaar CFM in Zandvoorts. En daar zijn we best wel een Beeren beetje in nou, op. Een beetje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 Now there's you, there is no weakness Lying safe within your arms, I'm born again I was half, not old Instead, with none Reaching through this world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 het ritme van Zandvoort ook op tv. GFM Tex TV op kanaal 45. Tijd lekker om deze plaat weer te draaien op de Zandvoortse radio bij CFM. Je de singer van Dusty Springfield. En in private. CFM voor Zandvoort en de regio. En we gaan eens dus even kijken naar de bioscoopagenda van de enige bioscoop hier in Zandvoort. Ja, en wel uh, uh, de filmprogramma van 11 tot en met 17 februari.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 Jimmy Bourne, die had er zin in vandaag. He. Die denkt van, ik ga gewoon twee keer hetzelfde liedje zingen. Maar zo zijn we niet getrouwd. Nee, nee, dat dacht ik Dance Across the Floor hoorde je erachteraan. De single van Spendal Ballet. En ja. You Are Gold.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 Nou, laten we en hopen dat die op muziek een, die erbij was, hè? op een uh, mooie Olympische uh, wiet te spelen. Ja, en dat was dit nummer, werd ook gedraaid. Die was erbij. En wij gaan hem voor je draaien. Bij oh. Sanford op zaterdag. <laughs> Tuurlijk, Rob, dat dacht ik al. <laughs> <laughs> ja, Albert Jan. Mijn vader kan everywhere I'm looked at clouds that way. But now they only love the sun They rain and snow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 Nou, dat kunnen we elkaar wel wensen. Dat dacht ik wel. Is dat mooi of mooi? Dacht ik ja, wel, hè? Ik ben tot tranen toe. What ben, friends are for? Ik ben tot tranen toe beroerd. Die aan de work, hoor je, met al haar vriendjes en vriendinnetjes. <laughs> Inmiddels 10 over half 5 geworden bij op Zaterdag. We gaan eens even kijken wat er allemaal gaat gebeuren op het circuitpark Sofort het aankomende seizoen. Ja, want uh, pak die pen en, auto-liefhebbers, pak pen en papier er vast even bij. Het uh, formele programma zal ongetwijfeld bij diverse benzinepompen binnenkort te verkrijgen zijn. Maar ik pak er even wel vast vier highlights uit. En wel op 3 en 5 april, natuurlijk, de overbekende Paasraces.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 Hartstikke goed. Kijk, zo dadelijk na vijf uur blijven luisteren naar CFM. Doe je dat ook nog aan Valentijnsdag voor morgen? Uh, nou, we doen eigenlijk Was weer een Was je toch carnaval. niet vergeten? hè? Was oh, ah, niet die gaan rijden. Rijden. Die een carnaval vieren maar we gaan natuurlijk. toch een beetje meer aandacht bieden aan carnaval. Carnavalappen. Ja, daar hebben wij carnaval. natuurlijk ook weer weinig aan gedaan. Daar hebben we, wij heel schotten. weinig aan maar gedaan. Maar die programma's vullen elkaar weer perfect aan. We hebben nog nou, een paar minuten hoor, dus Ja, <laughs> komt wel goed. <laughs> Oké, okay, en wat ga jij doen Rob? Jij bent uh, jarig vandaag, dus uh, ja. heb je een feestje nee, vanavond Ik had. ga zo dadelijk even uh, napraten over dit programma. Ja, maar dat doen we niet voor de lol. En dan ga ik schaatsen kijken natuurlijk, hè. Naar Sven Kramer. Ja, en dan doe je dat gewoon braaf thuis? Tuurlijk, altijd. Gewoon thuis, voor de buis. Maar ja, jij had dus net een nummer voor mij, especially for you, waar ik nog helemaal van onder de indruk ben. Maar ik heb natuurlijk ook een nummer voor jou, maar dat slaat meer op je verjaardag. Oké. En mede namens Guus Meeuwens, veel plezier vrouw. Hé, dankjewel. je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 Dus het kindercarnaval ja, hey. in gebouwde Krochts. En dan kunnen we natuurlijk weer genieten dan van dan allerlei gezellige carnavals. En dan draait de andere cover van dit nummer, hè? Nee, Tarsranja. Zoiets, ja. <laughs> maar deze was voor jou. Oké, okay, dankjewel, Guus Beelers. Maar ik zeg je nu vast, morgen om twee uur hebben we weer uitzendingen. Oh ja, niet vergeten. Ik dus mag wel uitslapen, maar om niet twee vergeten. uur moet je weer zijn. Oké, okay, nou ja, dan ben ik van die partij, hoor. Ja,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 Maar wat rampo, hier geen rampo, hier stonden nooit alleen. Hoe een zal drie dagen geniet, met zijn hassen, de vassen en hij vraagt zijn hoosten Ook al ze gij niet hoe het moet, ze niet hoe een zal dat doet, kijkt al normen, blijkt maar normen. All look good And now he hands angels... In de studio van CFM en Na nou die handjes terug. Nee, nee. ja, Carnaval, natuurlijk. Hè. Ja, we kennen het hier bijna niet meer. Vroeger wel, hè? Vroeger? Hadden we hadden een eigen carnavalsvereniging. Twee. Twee, twee zelfs. De schuimkoppen en de scharrekoppen of zo. Wat was het ook ja, weer? Dat is een ruim een vlog. De voor tijd. Ja, maar dat was zoiets. Dat zijn ja, wel roemruchtige carnavalsverenigingen geweest. Dat dacht ik wel. Het wel wat een feest, hè? Toen de tijd. Maar ja, nog steeds groot feest, hoor. Morgen in gebouwde krocht voor uh, de, de kinderen. kinderen. Ja. Vanaf twee uur tot Meters, half vijf. Rania. Meters Ranja. Meters zijn daar. Even dus dat gaat weer een gezellig feestje worden. We gaan nog wel even door bij CFM: een bloemetjesgordijn. Weet je wat ik wel zou willen zijn? Een bloemendjes voor een bloemendjes voor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 Van het plafond tot op het raamkozijn Een bloemetjesgordijn, een bloemetjesgordijn En alle dagen hangen lekker in het zonnelicht Met bloemen op mijn hele lijf, maar ook op mijn gezicht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 wel zou willen zijn gaan we met z'n allen mee zingen zo het de laatste plaatje alweer voor de zondag op zaterdag zit erop weet je wat ik wel zou willen zijn een bloemetjesgordijn ja het zit er weer op het vliegt voorbij die drie gaan plaats maken voor de heren van entertainment voor You Bro. met roy van buren op locatie uiteraard ja maar als ze, ze zeggen wel als de van huis is dan dansen de muizen juist, <laughs> juist. <laughs> nou ik wens je heel veel plezier bij het volgende